8 uur. Marian Hageman met het NOS Journaal. Bij de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen... stevent de partij van bondskanselier Merkel af op een forse nederlaag. De CDU komt volgens voorlopige uitslagen uit op 26,3 procent... en dat is 8,3 procentpunt minder dan twee jaar geleden. De sociaal-democratische SPD blijft volgens omroep ARD... de grootste partij in Noord-Rijn-Westfalen met 38,4 procent...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 Hij geeft morgen om drie uur in Amsterdam een toelichting op zijn kandidatuur. De leden van GroenLinks kunnen via een internetverkiezing bepalen wie de lijsttrekker wordt. In het zuidoosten van Bangladesh zijn minstens honderd mensen gewond geraakt... bij schermutselingen tussen leden van een oppositiegroep en de politie. Het geweld brak uit in de stad Chittagong. De politie hield een mars tegen van de grootste islamitische partij van Bangladesh. Tientallen mensen zijn gearresteerd.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 Ga naar brandwonderwaaier.nl. Deze boodschap geldt ook voor bezorgde opa's en oma's. brandwonderwaaier.nl Tijdens het gamen in de tuin morste u cola over uw laptop. Nee, nee, daar bent u niet voor verzekerd.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 We gaan praten over vergeten talen, gesproken in Uithoeken van de Wereld. We blazen het stof af van vergeten helden uit de wetenschap. Maar we gaan het eerst hebben over het vergeten zelf en de ziekte van Alzheimer. Wie denkt dat Alzheimer een ouderdomsziekte is, die heeft het mis. Want ook jonge mensen van 30, 40 jaar kunnen de ziekte krijgen. Wat zijn de verschillen tussen oude en jonge patiënten? En ligt daar misschien de sleutel tot het geheim van het ontstaan van de ziekte van Alzheimer? Deze week verscheen een onderzoek naar de verschillen tussen jong en oud... In het wetenschappelijk tijdschrift Brain. En vanavond praten we met een van de onderzoekers, Wiesje van der Vlier. Hartelijk welkom, hoofdonderzoek van het Alzheimer Centrum. En verbonden aan het VU Medisch Centrum. Um, we gaan het hebben over Alzheimer bij jonge mensen allereerst. Ja, daar hoor je eigenlijk niet zo vaak voor. Komt dat vaak voor? Komt veel vaker voor dan mensen realiseren. En uh, we hebben het dan over jong als mensen de ziekte krijgen voordat ze 65 zijn. Uh, en dan kan je misschien denken van 60, 50, is dat zo jong dan? Ja, dat is vreselijk jong als je. Alzheimer hebt, niet meer weet hoe je auto moet rijden... hoe je moet koken, hoe je moet aankleden... en je bent 50 jaar, is vreselijk jong. Enkele keer zien we ook mensen van 40, hele enkele keer een dertiger. Onvoorstelbaar leed. U mag Ik iets mee. dichter bij de, bij de microfoon komen, uh, trouwens. Jullie hebben onderzoek gedaan naar die mensen die, die dat zo jong uh, uh, krijgen. Hoe kan het dat je ineens zo jong Alzheimer krijgt? Nou, dat is eigenlijk de grote vraag, want dat weten we niet. Um, we, we weten niet waarom iemand Alzheimer ontwikkelt... Uh, we weten dus wel dat het kan. Ongeveer 10% van de patiënten met Alzheimer is dus jonger dan 65. Veel grotere groep dan mensen vaak denken. Um, en we komen dus ook achter dat, dat de ziekte zich dan vaak anders presenteert. Denk je bij Alzheimer vaak aan vergeetachtigheid? Um, bij jonge patiënten is dat vaak niet het meest opvallende symptoom. Dat is ook de reden waarom het vaak niet herkend wordt. Men denkt er in het begin niet aan. Mensen worden onhandiger. Ze denken dat ze niet goed meer kunnen zien. Gaan daarvoor naar de oogendokter, maar die zegt uw ogen zijn in orde. Want wat is het probleem? Het visuele gebied in de hersenen is eigenlijk aangedaan. Sommige mensen hebben heel veel problemen met taal. En dit zien we juist veel meer bij jonge patiënten. De vraag die wij ons hebben gesteld is, hoe komt dat dan? En in dat artikel dat u zojuist noemt, in het, in het tijdschrift Brain... is een artikel van mijn jongere collega Rick Ossenkoppelen. Daarin hebben we aangetoond dat juist de Alzheimer hersenschade... het eid, eiwit amyloïd, in andere gebieden in de hersenen zich voordoet... Uh, bij patiënten die de ziekte op jonge leeftijd krijgen. Dus eigenlijk is het, is het een soort andere ziekte. Als je het jong krijgt, is het iets, iets anders dan de ziekte die je krijgt wanneer je oud bent. Nou, dat, is een, dat is een heel wetenschappelijk debat. Ik denk dat het dezelfde ziekte is als je het hebt over de betrokken eiwitten. Betrokken eiwit amyloïd en er is er nog een tweede die heet touw. Uh, die, die eiwitten zijn bij beide, jong en oud, betrokken. Maar het blijkt wel dat er ook verschillen zijn. En die verschillen, hoe dat komt, daar zijn we nu naar op zoek. Dus ik zou zeggen het is wel één ziekte, maar het is Heel breed gevarieerd. En je zult misschien ook zo langs moeten zeggen... dat er nooit één geneesmiddel gaat komen voor al die patiënten. Ik denk dat het vergelijking met kanker hier bijvoorbeeld opgaat. waar je ook echt op die subtypering moet. En er heel veel verschillende behandelingen zijn... voor verschillende subtypes. Dus uh, zoveel patiënten, zoveel vormen van Alzheimer. Zo is het bijna. Dat Iedere patiënt is anders. Dat is sowieso. En ik denk... Uh, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken... welke subtypes zijn er nou eigenlijk? En dat is een onderzoek dat we uh, binnenkort gaan starten... om te kijken of we nou ja, betekenisvolle subtypes kunnen onderscheiden. Nou Leeftijd zal daarin een rol spelen. Maar ik denk niet dat je een andere uiting van de ziekte hebt... omdat je jong bent denk je een andere uiting van de ziekte hebt... en dat je daarom hem op jonge leeftijd al krijgt. En precies wat nou de oorzaak is... welke biologische factoren daaraan ten grondslag liggen... dat weten we nog niet. Daar gaan we naar op zoek. U zei het al, het is, het is niet alleen maar het, het vergeten. Een van de dingen die ik las is dat mensen soms... door die ziekte juist in een soort euforische staat kunnen komen. Dus dat het niet als naar wordt ervaren... maar dat ze juist denken dat ze de tijd van hun leven hebben... en dat ze dan ineens bijvoorbeeld een, een sportwagen gaan kopen... of dat ze uh, andere vormen van gedrag gaan vertonen die ze voorheen niet vertonen? Ja, dan ga ik even heel even eerst een andere vraag beantwoorden. Dat is namelijk de overeenkomst en het verschil tussen dementie en Alzheimer... Dat halen mensen vaak uh, door elkaar. Dementie is de overkoepelende term, het syndroom, uh, de vergeetachtigheid... de gedragsveranderingen die je net beschrijft. En die wordt veroorzaakt door een ziekte. De meest voorkomende vorm daarvan is de ziekte van Alzheimer... Daar zie je wat jij net beschrijft niet zo vaak... maar een andere vorm van dementie is frontotemporale dementie. En daarbij zie je inderdaad... Uh, juist gedragsveranderingen voorop staan En dat kan ook zeker ontremming zijn. Uh, en dan, dan krijg je inderdaad situaties... als mensen die geld gaan uitgeven dat ze niet hebben. Een seksuele ontremming kan er ook bij horen. Of agressie juist, onbeleefd zijn uh, of erger. Ja, dat kan zeker voorkomen. En je kan je ook voorstellen dat juist dan... deze vorm van dementie komt trouwens ook vooral voor bij jonge mensen. En dat wordt natuurlijk niet herkend. Want is iemand die opeens veel te veel geld uitgeeft... en die sportauto voor de deur zet... dan denk je niet als eerste aan een vorm van dementie. Je denkt gewoon dat die uh, midlife crisis onder de knie is. Midlife crisis. Heeft, of, uh... Psychiatrie. Dus wanneer mensen eindelijk bij ons komen, hebben die vaak al een traject van jaren achter de rug. Uh, waarbij ze van uh, kastje naar de muur zijn gestuurd van uh, relatietherapie tot erger. En dan hebben we natuurlijk ook al scheidingen, ontslagen enzovoort ze uh, vaak al, uh, al zien langskomen. Maar u zegt dat, het is, dat, dat is niet uh, zo vaak aan de hand bij Alzheimer. Toch zijn er heel veel vormen van Alzheimer. Wat is dan eigenlijk Alzheimer? Is, is daar iets over te zeggen? Ja, dan zit je denk ik aan een, aan een hele file, filosofische vraag bijna. En ik, ik zou toch willen zeggen... Alzheimer is een ziekte die, uh, waarbij uh, ameloïd en touw, de tweede Alzheimer-eiwit, een rol spelen... en die tot gevolg heeft dat er hersenschade ontstaat... en die tot gevolg heeft dat er cognitieve beperkingen ontstaan. Dus iemand ver ver verliest zijn, uh, uiteindelijk zelfs zijn zelfstandigheid... kan niet meer zelfstandig leven. Dus ik denk wel dat die amyloïd bepalend is voor uh, definitie van Alzheimer... maar vervolgens hoe dat dan tot uiting komt... en hoe dat van amyloïd-ophoping in de hersenen leidt... via allerlei stapjes, je zou kunnen zeggen een cascade van gebeurtenissen tot uiteindelijk het beeld dementie. Uh, ja, daar hebben we nog heel veel werk te doen. En het is ook de vraag of dat, die stapjes bij iedereen hetzelfde lopen. En ik... Een aantal jaar geleden heerste er juist optimisme... want die, die eiwitplakken, die eiwit... ja, hoe moet je het omschrijven? Het zijn, het zijn een soort klonteringen van eiwit ja. in het brein. Die waren ontdekt en toen dacht men... nou, we zijn heel erg in de, in de buurt van een medicijn... want je moet gewoon iets doen waardoor die eiwitten weer verdwijnen... en, en je hebt het opgelost. Ja, dat is, dat is beslist waar... Um, het amyloïd, dat is dat eiwit waar je het over hebt. De ophopingen van het amyloïd in zogenaamde plaks. Dat zijn dus het definiërende kenmerk van Alzheimer. Kon je heel lang pas na de dood zien. Dus men dacht altijd, men zei altijd, je kan de diagnose pas stellen na de dood. Dat kan tegenwoordig dus al tijdens het leven. Um, en als we dat eiwit maar konden zien, dan wisten we ook hoe we het op moesten lossen. Nou, ongeveer uh, zeven jaar geleden is het dus gelukt om met behulp van PET... Uh, imaging, is een beeldverwerkingstechniek, het eiwit in beeld te brengen. Dat kunnen we dus nu. En we kunnen dus die diagnose stellen, maar dat heeft een heleboel nieuwe vragen met zich meegebracht. We kunnen ook intussen de huidige generatie geneesmiddelenonderzoek probeert rechtstreeks in te grijpen op die hersenschade door die ophopingen van het eiwit amyloïd op te ruimen. Dat lukt ook. Alleen, patiënt wordt niet beter. Dan, dan zit je dus met de vraag, hoe komt dat? Is het zo dat die eiwitophopingen niet de oorzaak zijn, maar ook een gevolg. Uh, dus dat je er te laat bij bent. Uh, of ben je er inderdaad gewoon te laat bij? Want het is natuurlijk niet zo dat je Alzheimer... In, en van de een op de andere dag ontwikkelt. Dat is een proces van jaren, misschien wel decennia. Dus misschien moet je al bij de eerste ophopingen... die bijvoorbeeld twintig jaar voordat de ziekte echt tot uiting komt, beginnen... moet je dan ze meteen al opruimen en zou het dan wel helpen. Maar je begrijpt dat daar heel veel ethische problemen bij komen. Dat is niet een onderzoek dat je zomaar uit kunt voeren omdat de patiënt nog leeft en het dan moeilijk is om, om in, in het brein te gaan, te gaan rommelen? Nou, het zijn hele ingrijpende onderzoeken. En je weet niet wij weten niet zeker of iedereen die dat eiwit amyloïd heeft... maar niet dement is, als het over de, in de loop van twintig jaar ontstaat... dus al twintig jaar voor je die ziekte krijgt, begint dat eiwit op te hopen. Maar we weten niet zeker of iedereen bij wie dat eiwit begint op te hopen... de ziekte ook krijgt. Het is ook denkbaar dat er mensen zijn met bepaalde beschermende factoren... genetische factoren, bij wie die op een bepaalde manier beschermd zijn. Maar daar zit dan waarschijnlijk de sleutel. Want vaak is het met ziektes dat in die paar gevallen van mensen... die wel bijvoorbeeld het virus hebben, maar niet de ziekte... of in dit geval mensen die wel de eiwitophoping hebben... Maar niet dementeren, daar zit vaak de sleutel tot dingen. Nou, dat zou dus heel goed kunnen. Dat denk ik ook dat we, we zitten tegen een ontzettend spannende tijd aan te kijken. Je zei dat is een enorm belangrijke doorbraak geweest. Het heeft niet de oplossing opgeleverd. We beginnen ook te zien met z'n allen: de oplossing komt er niet. Uh, maar je hebt nu, denk ik, twee routes te gaan. De ene is: zijn er mensen met beschermende factoren? Uh, precies wat je net noemt. En de andere is als je nou eenmaal amyloïd hebt, wat gaat er dan daarna gebeuren? Welke stapjes spelen zich daarna af? En is dat bij verschillende subgroepen van de patiënten verschillend, die volgorde? En dan kan dat weer nieuwe aangrijpingspunten bieden... om voor verschillende subgroepen behandelingen te ontwikkelen. Je hebt dus eigenlijk al twintig jaar voordat je klachten krijgt... Uh, misschien wel Alzheimer. Zo ja. lang kan het duren. Ja. Maar hoe zit het dan met die, die jong dementerende? Want bij, bij die gevallen heeft het zich enorm snel ontwikkeld. Dat is een goede vraag. Dat weten we natuurlijk niet. Want we, we, niemand heeft mensen die jong dementerend zijn... twintig jaar daarvoor uh, onder de hersenscanner gelegd... om dat in beeld te brengen. Um, maar de gedachte bestaat dat het beeld daarbij zich sneller ontwikkelt... en dat het agressiever is. We hebben ook uh, aangetoond dat mensen met uh, dementie op jonge leeftijd... in verhouding tot hun eigen leeftijdsgenoten... sneller overlijden dan mensen die de ziekte op latere leeftijd krijgen. Er wordt ook wel eens gezegd dat het, dat het opleidingsniveau... Uh, meehelpt in, in Niet ja. zozeer in de vraag of je de ziekte krijgt of niet... maar wel in hoe die zich manifesteert. Ja, wanneer die zich manifesteert, ja. Uh, opleidingsniveau is een van de bekende beschermende factoren tegen Alzheimer. Uh, en dat gaat dan over de cognitieve reserve. De gedachte is dat je cognitieve reserve hebt... zeg maar omweggetjes in je hersenen kunt belopen... als er ergens een, op, een opstopping is, die zo'n plak zit... dat je dan in je hersenen nog andere weggetjes kunt bewandelen... om toch te blijven functioneren. Het lijkt er ook op dat als de ziekte zich dan eenmaal manifesteert... Investeert, dat, het, dat je dan heel snel uh, door het ijs zakt. Dus dat het dan het proces opeens veel sneller gaat. Dus je hebt het gewoon langer verborgen weten te houden? Die, die gedachte bestaat... Ja. We, gaan het, we gaan luisteren naar onderzoek naar een soort verborgen uh, dementie. Want het mysterie van de vergeten woorden en het mysterie van de geschreven woorden. Wanneer ontdek je, wanneer je een computer boeken van bekende schrijvers laat analyseren. En je doet dan een schokkende bevinding. Dat is namelijk wat gebeurde met de Canadese taalkundige Ian Lancashire. Hij publiceerde een ontdekking onlangs in het vakblad Literary and Linguistic Computing. En onze collega Frederik Melman die pakken. Uh I'm Ian Lancashire, I'm a professor of English at the University of Toronto. Dit is Ian Lancashire, hoogleraar Engelse literatuur aan de Universiteit van Toronto. Hij is op zoek naar de geest van de schrijver. Uh, ik begon als een a um, interested in Renaissance theaterhistorie, editing. Dus uh, so ik I'm I was trying to find the um tell signature you might say of an author's mind in het werk. Lancashire is dus niet geïnteresseerd in de informatie die je zelf al lezend aan een tekst haalt. Nee, Lancashire graaft dieper. Hij is op zoek naar het onbewuste van een schrijver. I was interested in, in the mind in a different way. The mind that the author herself cannot understand. It's the work that produces the work. Maar hoe doe je dat? Hoe leg je het onbewuste van een schrijver bloot? I always believed that great works of literature um, could be traced to an individual life, een individual mind. Lancashire besluit om zijn lab vol te bouwen met computers. Hij scant tientallen boeken en laat de computer woorden omzetten in data. De computer analyseert vervolgens de verschillende dingen zoals woordenschat, zinsconstructies, zinsherhalingen en ga ze maar door. Concordances, word lists, en so on, phrasal repetition lists. Eerst analyseert Lancashire zijn favoriete schrijvers: T.S. Eliot. Shakespeare, then to Chaucer. En van that point. Uh, into more Vervolgens doet hij hetzelfde met moderne schrijvers. In die tijd was dat bijvoorbeeld de Britse schrijfster Agatha Christie, vooral bekend van haar detectives. Hier te horen op archiefmateriaal. Ik vind dat one's friends are curious about the way one works. What is your method? They want to know. Well, the disappointing truth is that I haven't much method. The first time I I saw the Christie figures, I knew that this was very significant. And what it purported to show was that there was evidence that Agatha Christie, who's really the most popular author in the world, English-speaking author in the world in the 1980s, uh, suffered at the end of her life from dementia, and that we could see this in the text. Lancashire ontdekte bijvoorbeeld dat Christie's woordenschat aan het eind van een leven met 1 vijfde afnam. Notice the number of indefinite nouns that she uses. Nouns like um something, nothing, thing, anything. Of course when we lose our memory, we lose her ability to pluck words out, uh words that we once knew and we resort especially in the flow of conversation or of writing to words that are indefinite. Dat is wat ze deed. Dat is een goed voorbeeld van het effect van een De ontdekking kwam als een enorme verrassing. Omdat bij Christie de ziekte van Alzheimer nooit officieel door een arts is vastgesteld. Het was zeker nooit diagnost. Uh, de biografen hebben haar problemen aan het einde van haar leven Maar ze was nooit naar een dokter. Toch denkt Lancashire dat Christie ervan geweten moet hebben. Christy knew about it, because the novel, the last novel I actually analyzed, was entitled uh, Elephants Can Remember. She was obsessed at that point with losing her memory and wrote about it in the, um, in the detective novel. Ja, de Canadese taalkundige Ian Lancashire ontdekte verborgen symptomen in de teksten van Agatha Christie van uh, dementie. Biesje van der Vlier. Uh, ja, spannend onderzoek. Hè, heel dit? spannend, heel spannend, ja. Het is, ja. Het, het is ook nogal wat om postuum iemand te diagnostiseren... op basis van een tekst. Ja. Het is bijna vragen om kritiek. Ja, ja misschien, misschien wel. Ja, volgens mij wordt van Agatha Christie echt wel gedacht dat ze de ziekte had. In die tijd werd de diagnose ook nog niet altijd uh, gesteld... Um, wat, ik, wat mij heel erg opviel was dat hij zelf ook zei: van ze was heel erg geobsedeerd over het geheugen. En het maakte mij even een zijstapje doen. Dat mensen soms zeggen: is het wel nuttig om die diagnose zo vroeg te stellen? Wat we tegenwoordig zeggen dat je moet doen. als er toch nog geen uh, medicijn is. En ik hoorde hem dus een voorbeeld geven van wat wij, zo wat wij iedere week zien en horen op onze poli, is dat mensen weten het allang dat ze het hebben. Dus het is veel beter om de diagnose wel te stellen. Uh, en inderdaad is taal natuurlijk een, uh, een van de dingen die achteruit gaat. En is dat een van de eerste dingen ook? Want, want, want wat is eigenlijk, als je, als je in een vroeg stadium van iemand wil weten... of het achteruit gaat, waar moet je dan op letten? Is dat taal? In de meeste gevallen is het uh, vergeetachtigheid. Uh, maar woordvindprobleem is natuurlijk iets dat ook vaak voorkomt. En uh, dat is taal. En zoals meneer Lancashire zelf ook al zei... dat heeft natuurlijk ook te maken met problemen... om in je talige geheugen die woorden terug te vinden. Juist bij jonge mensen komt ook een hele specifieke variant voor. Die wordt ook wel logopena-Alzheimer genoemd. Uh, waarbij juist de taalproblemen op de voorgrond staan. Dus een hele extreme woordvindproblemen. Dat zie je, maar dat zie je minder vaak. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze, dat ze mensen klok laten kijken... op onverwachte momenten. Dat ze ineens halverwege het interview zeggen hoe laat is het eigenlijk? Ja, ik, ik heb het vermoeden dat dit een klok en een klepel uh, dat je de, verhaal is bij jou. Want de, de oh. opdracht is om een klok te laten tekenen. En oh, dat je moet hem tekenen. Ja, dus, dat, uh, we, dat was het. Ja, wat we vaak, uh, vaak doen is dat we mensen vragen om een klok te tekenen. Een uh, hele simpele opdracht tekenen. Dus een klok, alle cijfers erin en de wijzers op tien over elf. En dat is een opdracht die patiënten met Alzheimer niet meer uit kunnen voeren. Dus uh, het puur praktische van hoe... Doe je dat met zo'n potlood en hoe teken je die, die cijfers dan overal erin? Maar ook hoe krijg je de cijfers goed verdeeld over, over de hele klok? En ook het concept tijd en hoe je dat met wijzers weergeeft... is op een gegeven moment echt verdwenen. En dat, ons, ons hele geheugen gaat ook eigenlijk uh, voor een groot deel over tijd. Het is het vastleggen van ja. de tijd en, en ja. het beleven van de tijd. Ik denk dat dat, dat, dat, dat dat niet de aanleiding is dat de kloktekening zo moeilijk is. Maar dat is wel een vind ik wel een hele mooie brug, inderdaad. Over Alzheimer, want... Um... We zijn met als samenleving bezig om op een ijsberg af te varen. Gigantisch probleem waar we tegenaan kijken. Een half miljoen Alzheimer uh, patiënten binnen nu en Enkele decennia. jaar. Ja. Ja. Ja, op dit moment zijn er al 250.000 patiënten met dementie in Nederland. En het aantal neemt exponentieel toe tot een tot meer dan een half miljoen in 2040. Dat geschat. kan het land niet aan, toch? Dat kan het land niet aan, zeker als je bedenkt... dat tegelijkertijd de omvang van de beroepsbevolking afneemt. Er zijn nu al tekorten in handen aan het bed. Dit wordt alleen nog maar erger. Er moeten oplossingen gevonden worden. En dit is ook de reden dat wij uh, heel erg proberen... Uh, bij het VUMC Alzheimer Centrum samen met Alzheimer Nederland... Uh, de NFU, Verenigde Universiteiten zijn dat, en ZonMW om uh, dementie nationaal op de agenda te krijgen... het Deltaplan Dementie. En het wordt een publiek-private samenwerking, noem je dat. Dus overheid en bedrijfsleven. Echt Meerdere grote bedrijven hebben zich want, hier gecommitteerd. Dat is natuurlijk het gekke aan, aan de menselijke soort... dat we voor sommige dingen, daar geven we een enorme urgentie aan. We hebben een landelijke coördinator, terrorismebestrijding... En, en een soort apart ministerie bijna voor terreur. En ik, ik wil dat niet bagatelliseren, want terrorisme is niet leuk... maar dit is iets waarvan je zeker weet dat het gaat gebeuren... en wat één op de vijf Nederlanders zo'n beetje gaat vijf, treffen. Ik, zou, ik kan niet meer met je eens zijn. Um, het is een gigantische ramp waar we als Nederland met z'n allen op afstevenen. Hier moeten we in investeren, hier moet overheid, hier moet bedrijfsleven... hier moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Want anders komen we er niet. We zien dat overigens ook gebeuren in de landen om ons heen. Duitsland, Engeland, Frankrijk wordt gigantisch geïnvesteerd. Miljoenen, miljarden in het oplossen van Alzheimer. Niet alleen in de zorg voor patiënten van nu... maar ook in het vinden van die innovatieve oplossingen... voor de patiënt van morgen. Dus je moet naar een langere tijdslijn kijken. Je kan niet alleen dat toegepaste onderzoek doen... waarvan je zeker weet dat het meteen rendeert. Je moet uh, kansen nemen. En uh, gelukkig zien we dus nu dat, daar, uh, dat er... Dat, dat, uh, uh, dat er bereidheid ontstaat om hier uh, met z'n allen de schouders onder te zetten in Nederland. Want het is echt ontzettend belangrijk. Het is vijf voor twaalf, zeggen we wel. Ik uh, wens jullie heel veel succes en ik hoop dat er snel uh, uh, een medicijn komt. Wiesje van der Vlier, hartelijk dank. Van het uh, Alzheimer Center en verbonden aan het VU Medisch Centrum. Koudje min, koudje Toen toen oon ta kana oran, on ta ta ta ta, ta ye ka kao, tjimin, iri, kao, aritna, kumpan, oran, oran, oran, chimin oran, oran, oran, kompan oran, oran, oran, oran, kau oran, oran, kau van de ziekte van het vergeten nu naar de vergeten talen. En dat is een term die gebruikt wordt voor talen... die slechts door een kleine groep mensen... in de uithoeken van de wereld nog gesproken wordt. Hoogleraar Algemene Taalwetenschap Pieter Muiske van de Radboud Universiteit... heeft een bijzondere fascinatie voor deze vergeten talen. En als het moet, dan struint hij berg en dal af van het Zuid-Amerikaanse continent... op zoek naar de laatste sprekers van dit soort talen. En binnenkort vertrekt hij weer op zo'n zoektocht naar Zuid-Amerika. Hartelijk welkom, meneer Muiske. Wat, wat hoorden we hier voor taal? Het was Oroïen, een taal uit uh, het oerwoud van Brazilië, de staat Rondonia... vlakbij de Boliviaanse grens. Ik werk zelf net aan de overkant, maar dit is van een van onze studenten... Robert Burchill. Hoeveel mensen spreken die taal nog? Uh, het Oruin heeft een stuk of uh, 24 sprekers nog. Dus wij vinden dat niet echt heel weinig. Terwijl natuurlijk voor een buitenstaande dat meteen heel weinig zou lijken. Maar er zijn veel talen met nog minder sprekers. Er was vorig jaar een, uh, een nieuwtje over een taal, ik geloof uit Mexico. Er waren nog twee sprekers uh, die het spraken, twee oude mannen, en die hadden ruzie met elkaar, die wilden niet meer met elkaar praten. Ja, vond nou, dat vond ik zo geestig. Wat er veel. Uh, er zijn een aantal talen die sprekers, die laten zeggen een handvol sprekers hebben, maar uh, die eigenlijk als gemeenschap ook uit elkaar gespat zijn. Uh, en we hebben sommige, sommige talen waar één spreker misschien... twee sprekers, zijn ik zeg maar wat, maar die op 200 kilometer van elkaar brengen. Wat we dan wel proberen te doen, en het geval wat u noemt... is een beetje uitzonderlijk, die mensen willen elkaar graag zien... is dat we ze bij elkaar brengen. Zodat ze, terwijl ze in hun eentje eigenlijk... ja, niet meer effectief als spreker kunnen functioneren... want tegen wie zouden ze die taal moeten gebruiken? Met z'n tweeën kunnen ze wel, dus dan blijkt dat na zeker na ongeveer een dag, dat mensen die eigenlijk al aan het vergeten waren... Uh, in het contact met elkaar de taal weer samen aan het herinneren zijn. Dus we proberen ook, uh, in verband met ons onderzoek natuurlijk, mensen de vergeten talen weer zich te laten herinneren... zodat ze weer uh, ja, kunnen, kunnen spreken. En wat doet u dan als onderzoeker? Want dan zitten daar twee oude kerels... Uh, in dit geval ze geen ruzie hebben met elkaar... die vergeten taal te spreken. Noteert u dan dingen? Maakt u opnames? Op, opnames, net zoals wat in dat stukje gebeurt. We proberen alles met de band uh, vast te leggen. Uh, omdat, ja, je, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Je, kan ook, je bent ook eigenlijk vooral bezig om uh, de situatie te managen... En je zou helemaal geen tijd hebben om ondertussen te schrijven. Maar u heeft geen idee wat ze zeggen dan Op dit in zo'n sessie. sessie? Het enige is wel, soms heb je... Het kan zijn bijvoorbeeld dat je al van een eerdere... Bij de allereerste keer heb je geen idee wat er gezegd wordt. Maar bij een, als je dan de opname gemaakt hebt, dan kan je hem af laten luisteren. Zeg wat, wat, wat, wat werd hier gezegd, wat werd daar gezegd. En geleidelijk aan ontstaat er dan een beeld van wat er gezegd wordt. En bij een volgende gelegenheid kan je natuurlijk veel verder gaan. En dan kan je ook... Proberen zelf ook wat in die taal te spreken. Hoeveel talen spreekt u inmiddels? Oeh, ja, ik, ik ja, zeg een stuk of zeven talen redelijk zou kunnen spreken. Uh, ik zou in zeven talen wel gewoon wel wat kunnen redelijk kunnen functioneren. Maar echt goed praat ik er maar vier. Uh, Heel makkelijk praat ik naar vier talen. Vier vergeten talen bedoelt u dan? Nou? Nee, nee gewoon, uh, gewoon echte talen. Ja, echte talen. Want, dat, wat, hoeveel talen zijn er op de wereld eigenlijk? Nou, ja... Dat zijn, is ook een schatting, of, er, Tot voor kort waren er 6000, maar er verdwijnen er misschien nu per jaar uh, tussen de 50 en de 100. Dus het gaat snel achteruit. Uh, het aantal talen, dat, dat, dat wordt steeds minder. We gaan allemaal ja, we naar de Ja, ik heb zelf, laten zeggen, in uh, 1999 tot 2002 aan een taal gewerkt met de laatste spreekster van die taal. Die was echt nog in haar eentje. Er was ook niemand anders die de taal nog sprak. Zij is in 2004 overleden. Dus ja, sindsdien zou je de taal echt als verdwenen moeten beschouwen. Waarom fascineert het u zo, uh, uh, vergeten talen? Nou, het, het, het, talen bevatten natuurlijk een enorm uh, archief. Het is een soort archief van kennis die we hebben ontwikkeld in, als mensheid... Van uh, we hebben in taal allerlei uh, ideeën uh, vastgelegd. We hebben oplossingen gevonden binnen taal... voor problemen die we tegenkomen. We hebben werelden geconstrueerd in onze taal. maar uh, Werelden die we gebruiken om onze omgeving mee te ordenen. Dus hoe, hoe wij de ruimte bijvoorbeeld in deze studio bekijken... Kan je in een heleboel talen op heel verschillende manieren uitdrukken. En dat zijn dingen die allemaal in een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een soort mentaal archief zitten. En dat metaal archief, dat wordt steeds kleiner. Want in elke taal heb je andere gedachten, wordt wel eens gezegd? Of, of als ja, je andere een manier. Hebt. Ik, ja, om bijvoorbeeld te noemen. Uh, uh, ik kan zeggen van. U zit tegenover mij. Ik kan ook zeggen, u zit. Uh, ik zou het niet eens precies weten, maar u zit ten oosten van mij, zou ik maar zeggen. Je hebt talen waar waar sprekers dus altijd op elk moment... in termen van oost-west-relaties denken. Dus deze bril ligt ten uh, zuidoosten van mij op dit moment. Niet hij ligt rechts voor me, maar hij ligt ten zuidoosten. Dus er zijn talen waar alles in termen van oost-west gaat. Maar dan moet je dus ook altijd weten waar het noorden is. Ja, dus het zijn mensen die ook nooit in een kleine studio... dan zouden ze absoluut niet meer die vragen kunnen beantwoorden. Uh, ze proberen dus altijd hun de coördinaten in hun hoofd te hebben. Bij andere talen wordt bijvoorbeeld... Uh, de, waar de zee is als oriëntatiepunt genomen. Dus uh, u bent zeeafwaarts van mij of u bent zeeopwaarts van mij. Uh, je hebt talen waar uh, wij werken natuurlijk in het Nederlands... met zowel links, rechts als voor, achter. Nou, links, rechts is iets waarbij je dus relatief hebt... want mijn links, dat is uw rechts en omgekeerd. Dus uh, talen verschillen bijvoorbeeld op het gebied van ruimte enorm... hoe ze uh, uh, dingen uitleggen. En dat, dat kan al zelfs bijvoorbeeld... Als je een Catalaan en een Spa Spanjaard met elkaar laat praten... dus de Catalaans en Spaans, dat zijn twee verwante talen... zie je zelfs op dat punt al hele kleine verschillen. Dus bijvoorbeeld hoe het werkwoord brengen... we hebben ook Nederlands tussen ons brengen en een Engelsman die brengen zegt... breng je dat even naar me toe, breng je dat even daar naartoe... Hè, wij kunnen wel het woord brengen in die beide betekenis gebruiken, maar in een andere taal kan je alleen maar het brengen gebruiken als je het naar jezelf verwijst. Dus, dus het is ieder... eigenlijk ook een verarming dat, dat we steeds meer allemaal yeah. maar dezelfde talen gaan spreken. Het is een verarming in de zin dat de uitdrukkingsmogelijkheden of de manieren waarop de mensen in de loop van de geschiedenis de werkelijkheid op een heleboel verschillende manieren hebben leren construeren, dat neemt enorm af. Is er nog iets voor u als wetenschapper aan te doen? Want, want u tekent een taal op. U probeert de, de belangrijkste constructies van zo'n taal in kaart te brengen. Ja. Dan belandt het vervolgens alsnog waarschijnlijk in de bibliotheek of zo. Nou ja, uh, wat, je, je, wat soms een bijeffect is... maar dat, is, dat hangt echt van de gemeenschap zelf af. En dat uh, is dat uh, mensen iets met de resultaten doen. Daarom proberen we ook steeds meer de resultaten... Um, uh, op een toegankelijke manier ook uh, in een taal die voor de mensen zelf verder nog verstaanbaar is op te schrijven. Op een manier die ook voor hun, waar zij er ook iets mee kunnen. Dus uh, Wat ik ook zelf gedaan heb bij deze taal die bijna verdwenen was. Ja, die dus in 2004 echt uitgestorven was. Ik heb oude Duitse en Franse op aantekeningen uit die, die in de... Eind 19e eeuw gemaakt waren over die taal. Heb ik vertaald naar het Spaans. Dus mensen ook weten wat vroeger over hun taal gezegd is. Dus dan kun je. En dan hoop je, of dat gebeurt soms, dat mensen in zo'n gemeenschap besluiten om daar wat mee te doen. Om dat erfgoed weer een beetje leven in te blazen. Ja, het enige is. Uh, die talen zijn vooral verdwenen. door enorme economische druk waar de mensen onder staan. Namelijk dat ze uh, ja, eigenlijk om te overleven. andere talen ook moeten gaan gebruiken. omdat ze hun oorspronkelijke manier van leven niet meer kunnen handhaven. Dus. Eigenlijk is het pas op het moment dat ze ja, voldoende economische basis hebben... kunnen ze eigenlijk weer aandacht aan hun taal besteden. En anders is het een beetje tegen de heuvel op uh, duwen, zou ik maar zeggen. Heb je, heb je talen die uh, beter zijn dan anderen? Speelt, speelt dat ook mee? Zijn sommige talen efficiënter, handiger... Wij vinden Duits bijvoorbeeld ingewikkeld met al die naamvallen. We vinden omdat wij zelf als Nederlanders de makkelijkste taal hebben. Dat is natuurlijk ook ons perspectief. Maar uh, nou, zijn sommige talen ook gewoon heel erg inefficiënt misschien? Nou, uh, het is niet zo dat een taal die heel veel naamvallen heeft inefficiënt is. Het is juist veel preciezer. Het is veel preciezer. Het enige, het is wel zo dat als je een situatie hebt... waarbij een taal heel gestaag door veel mensen als tweede taal erbij geleerd wordt dan zal je zien dat die naamvallen uh, het niet gaan redden. Dus uh, ik zal maar zeggen, mensen die Duits als tweede taal spreken... ik zou maar zeggen, de Turkse gemeenschap in Berlijn bijvoorbeeld... die zullen lang niet al die mooie naamvallen uit Duits... precies op diezelfde manier blijven gebruiken. Dus uh, talen, uh, he, la, ta, zeggen, de ene taal die... Uh, als een taal door heel veel mensen de hele tijd gebruikt moet worden... zoals het Engels gebeurt, dan, dan is het makkelijker... als die taal niet veel naamvallen heeft, laat ik het zo zeggen. Misschien is het ook juist zo'n voordeel dat talen verdwijnen. Want we want komen uiteindelijk op de wereld dichter bij elkaar als we uiteindelijk allemaal in het Spaans of het Engels of Chinees eindigen. Ja, nou ja, dat zou je kunnen denken. Het enige is, ik denk dat uh, het niet toevallig is dat al die talen ontstaan zijn. Ik denk dat ons, uh, het evolutionaire systeem, waar wij, uh, wat zich in ons ontwikkeld heeft, juist geleid heeft tot die diversiteit. Dus dat mensen, omdat het een. Ik denk dat je met taal namelijk niet alleen maar. Uh, communicatie, hè, dus niet alleen maar informatie uitwisselt, zoals wij nu doen, maar ook jezelf uitdrukt op allerlei manieren. En ik denk dat die aspecten die met jezelf uitdrukken te maken hebben, dus je, je eigen identiteit bevestigen, dat die zo belangrijk zijn dat mensen eigenlijk geprogrammeerd zijn om juist telkens anders te gaan praten. Dus ik denk dat de mens... Taal is ook een soort macht en, en, en juist, identiteit. En taal is een soort manier om je identiteit vorm te geven en uh, ik denk dat biologisch gezien of evolutionair gezien... het feit dat taal niet uniform is. Want f, hè, voor hetzelfde geld was er maar één taal in de wereld... als de homo sapiens anders in elkaar gezeten. Dat was er maar één taal in de wereld. Het feit dat dat niet zo is, heeft te maken denk ik met het feit... dat we taal ook gebruiken om onszelf uit te drukken. Ook om, uh, ik noem nu u, terwijl ik misschien straks... buiten de uitzending je zou zeggen tegen Ja, jou. dat is altijd heel raar. Uh, ja. uh, hè, dus we gebruiken taal ook op manieren om... Uh, relaties uit te drukken. Om je sociale klasse, uh, klasse aan uit te, te duiden. Dat je dus er zit ja. heel veel in taal die niet met informatie te maken heeft. En al die andere aspecten, die, die leiden juist tot onderscheid, tot verschillen, tot uit elkaar groeien. Ontstaan alle talen globaal op dezelfde manier? Zijn ze, zijn ze allemaal te vatten in een aantal regels? Of zijn er ook talen die echt totaal anders zijn? Die, die een heel andere grammatica of een heel andere woordenschat hebben? Nou, uh, er zijn bijvoorbeeld... Uh... Ik, ik, bijvoorbeeld Ik zal maar zeggen, zoals wij denken, van we hebben, uh, na, we hebben zelfstandige naamwoorden... we hebben werkwoorden, we hebben voorzetsels, we hebben bijvoerlijke naamwoorden. Dat is lang niet in alle talen zo. Dus in de, verder weg, de meeste talen van de wereld heb je wel werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Werkwoorden om naar handelingen of situaties te verwijzen... en zelfstandige naamwoorden vooral om naar objecten te verwijzen. Dat bestaat eigenlijk in de meeste talen van de wereld, dat onderscheid. Maar er zijn heel veel talen die geen bijvoeglijke naamwoorden hebben, bijvoorbeeld. Dus dan zeg je niet het mooie meisje, maar het meisje dat mooit. Dan is mooi zijn een werkwoord, bijvoorbeeld. Of... Ik, las, ik las ook over, over, over een, een, een, een stam die was ontdekt in, in ergens langs de Amazone... die, um, die niet tot tien kon tellen, omdat ze daar gewoon de woorden niet voor hadden. Ja, dus uh, dat zou zeggen, uh, wat wij volstrekt normaal vinden... een uitgewerkt getallensysteem, dat is een soort technologie... die lang niet alle talen van de wereld hebben... Uh, dus collega's van mij zijn een beetje uh, aan het kibbelen met elkaar of je echt, laten we zeggen de groeptalen die beperkte getalsystemen hebben, dat is zeggen minder dan vijf of dat ook allemaal jager-verzamelaar talen zijn, want een aantal van die talen zijn ook echt talen van jager-verzamelaars en je vangt er toch nooit zes je, je vangt er toch nooit zes of je hoeft nooit, laten we zeggen je wereld is niet complex genoeg uh, of op het op het punt van organisatie, sociale organisatie, niet complex genoeg... dat je zes zou hoeven te hebben, zou ik maar zeggen. Dus het is dan 1, 2, 3, 4, 5 en dan veel? Ja, of 1, 2, 3 veel. 1, 2, 3 veel. Ja. En, maar dat zegt ook iets over wat taal is. Want een, een miljard, dat is voor ons inmiddels een gangbaar woord. En daardoor ja. denken we ook dat het bestaat en hebben we er ook een voorstelling van. Maar je hebt natuurlijk helemaal geen voorstelling van wat een miljard is. Nee, en je ziet ook dat met uh, de nanotechnologie ook weer nieuwe getallen... Gaan ons, dus getallenstelsels zijn ook technologieën. Het zijn manieren om in taal complexe werkelijkheden... Uh, zowel naar heel groot als naar heel klein uit te drukken. En <tossimus> uh, je kan je voorstellen dat als je dat soort technologie niet hebt... dat je dan die stelsels ook niet hebt. Uh, het is ook uh, absoluut niet nodig dat je een tientallen stelsel hebt. Dat is natuurlijk, komt wel veel voor. En dat heeft te maken met het feit dat het natuurlijk heel handig is... dat we aan allebei onze handen meestal vijf vingers hebben zitten. Maar je hebt twintigtal stelsels, je hebt achttallige stelsels. Er zijn allerlei soorten stelsels in de wereld. U gaat binnenkort weer, weer op reis, weer naar Zuid-Amerika. Ja. Uh, dat, dat doet u al ontzettend lang en, ja. en, en ook, ook redelijk vaak. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, uh, we, zijn, uh, we gaan... Twee dingen doen. We hebben een serie boeken over Bolivia gemaakt. Uh, vier delen waarin we de, de 35 bestaande talen van Bolivia, of tot voor kort bestaande talen van Bolivia, in schetsen van uh, 50 pagina's per taal in het Spaans met eenvoudige woordenschat hebben proberen samen te vatten. Dat is een groot uh, internationaal project geweest. Dat is één ding. En ik ga zelf weer verder om op, ja, op jacht naar nog één taal waarvan we, die, die we proberen te vinden, waar, die eigenlijk vooral gebruikt wordt in rituelen. Dus als uh, ja, uh, tovenaars of uh, medicijnmannen mensen gaan genezen, dan gebruiken ze naast hun gewone taal nog een tweede taal. Uh, een beetje hokuspokers taal. Maar die hokuspokers taal bevat juist elementen van een taal die verder vergeten is. Dus die probeer ik dan terug te komen. Dat maar is dat, is dat is toch moeilijk om te vinden? Want dan moet je dus die ene spreker moet je nog ergens... Uh... Nou, het zijn er een paar, maar ze reizen heel veel. Ze zijn heel populair. Ze, ze worden ook dik betaald voor wat ze doen. Dus het is ook niet zo dat zij uh, uh, uh, niet een volle agenda hebben. En het is ook niet zo dat zij die hoge die voor hun ook een belangrijke economische waarde weerspiegelt... dat ze die zomaar weggeven. Want dan hebben zij het idee dat zij hun... Uh, hun, ja, hun genezende macht ook gedeeltelijk zijn. Dus dat is niet makkelijk. Maar er is al wat van die taal bekend. Dus ik ga ook proberen om hun te verleiden met wat er al over die taal bekend is. Om mij nog meer te vertellen. Omdat zij het dan misschien denken, oh, hij weet misschien nog wel meer van die taal die ik nog maar half ken dan ik. Dus misschien dat ik dan op die manier te weten kan komen wat ze doen. Maar ik moet ze eerst vinden. Ik moet ze eerst te, te pakken krijgen. Heel veel succes daarbij. Uh, Pieter Muisken, dank. Alsjeblieft. Sarah My father's old place It's long gone now But there was peace upon his face Crossed up with the vibes from Malcolm X And Dr. King Walk the avenues And I'll show you What tomorrow will bring New York's my home New York's my home Sweet home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 Gisteravond trad hij nog op in het programma met het oog op morgen. Garland, Jefferies, Rollercoaster Town. In de klimaatkamer van de proeftuin en Genebank van de Radboud Universiteit... zijn een paar bijzondere zaadjes ontkiemd. Het plantje werd een paar weken geleden vernoemd naar Jeanne Barret. Een ontdekkingsreiziger uit de 18e eeuw. Nachtschade-specialist Gerard van der Weerde vertelt Gerda Bosman over zijn nieuwe saailingen. Zo, fel licht. Ze ja. knallen aan je licht. Precies, lampen om planten te laten groeien. U zet dus. geen uh, zonnebril op als u hier binnenkomt. Nee hoor, nee hoor. Dit, uh, moet, je moet niet naar de lampen kijken, maar je moet naar de planten kijken. Dus zo simpel is het. Nou, hier voor me staat het uh, potje met zaailingen van de Solanum Beretti. Beschrijf hem eens, hoe ziet hij eruit? Ja, het, is, het is een heel klein kiemplantje. Een, een, uh, een steeltje met twee blaadjes. Er zitten haren op. En als ik het potje bekijk, neigen ze allemaal naar de lichtbron die boven ons hangt. En deze plantjes zijn uh, speciaal in de klimaatkamer gezet... om te voorkomen dat ze belaagd worden door allerlei insecten. Uh, dit is een schone omgeving. En zeker ook om de garantie te hebben dat van die zaden die we nog hadden... ook echt plantjes konden krijgen. U vertroetelt ze echt? Ja, voor het moment worden ze vertroeteld. Later zijn ze zelfstandig groot genoeg om een zelfstandig leven in de kas... bij de andere nachtschades uh, tegemoet te gaan. Dat pandje, dat uh, kreeg u als, als zaadje ja. uh, onbenoemd binnen? Ja, dat klopt. Ik heb uh, van collega's uit Utah een heleboel zaden gekregen. Uh, heel vaak zijn er wel namen bekend van planten, maar soms ook helemaal niet. En dan blijkt er ineens een nieuwe soort tussen te zitten. De naam die de plant kreeg, dat was van Jeanne Barré. Kunt u iets vertellen over haar? Ja, zij uh, ging als... Uh, Man verkleed. vrouw gingen ze mee op expeditie. En, uh, in die tijd was het niet toegestaan dat je als vrouw uh, op een marineschip meevoer. Zij was ook bevriend van een van de botanici, Komalin. Zij heeft natuurlijk heel lang volgehouden om als man verkleed mee op reis te gaan. Het, het wekte wel argwaan, omdat zij ging natuurlijk niet naar de toiletten op het achterdek ging. Op een gegeven moment is de boot evenaar gepasseerd... en dan worden nieuwelingen overboord gezet en weer opgehezen. En haar kleren gingen nooit uit, want dat kon natuurlijk niet. En uiteindelijk is men daar kennelijk later toch achtergekomen. Er wordt ook ergens gesproken van een verkrachting. Nou, dat is minder fraai natuurlijk. Het lot wil dat ze samen met Komerlin geland is op een eilandje. En in ieder geval is zij daar op het eiland gebleven... later teruggekeerd naar Frankrijk, is daar in de vergeteldheid terechtgekomen... En met toekenning van de naam Barretti, Solana Beretti, is ze uit die vergetelheid gehaald en is erkend dat zij ook een bijdrage heeft geleverd... aan ja, de botanie in het algemeen. En uh, ja, dat is denk ik toch wel heel erg goed... dat op deze manier mensen toch weer in beeld komen... als een soort waardering voor wat in het verleden gebeurd is. Vindt u de nieuwe naam voor dit plantje geschikt? Vindt u het passen bij het verhaal van Jean Barrette? Ja, Het is natuurlijk zo dat deze plant dit, uh, deze soort in Zuid-Amerika gevonden is. En dat sluit ook heel erg aan bij de reis. Die zij. Ze heeft eigenlijk een wereldreis gemaakt. En dat sluit heel erg aan bij wat zij gedaan heeft om, uh, om uh, planten naar Europa te brengen. En ze heeft, uh, aan aanvankelijk heeft ze ook de bougainvillea ontdekt. Helaas is zij achtergebleven op een eiland en is de bougainville is toegeschreven aan de kapitein van het schip waarmee ze haar prijs was. En dat is eigenlijk dan onrechter, want zij was het... die de boekenviel onder de aandracht van de botanici gebracht heeft. Maar uh, had, had die plant beter bij Jean Barré gepast dan, dan deze nachtschade? Ja, ik denk dat die meer opvallend was. Deze nachtschade is wat verborgen. Dus uh, het is niet echt een in het oog springende plant. Het is een bijzondere plant, hoewel hij komt in een groot gebied in Zuid-Amerika voor. Dus het is niet echt zeldzaam. Ja, niet zo'n zeldzaam plantje, vernoemd naar een bijzondere, maar helaas vergeten ontdekkingsreizigster. Er zijn natuurlijk heel veel uh, vergeten genieën in de wetenschap. Bart Grop is hier, curator van het Museum Boerhaven in Leiden. We gaan het eens hebben over wat uh, vergeten genieën, uh, over het hoofd geziene genieën. Waarschijnlijk luisteren er op dit moment een stuk of duizend vergeten genieën uh, ja, uh, naar, naar dit programma. Want dat hoort bij de wetenschap. Sommigen maken naam en faam, maar de meeste die worden gewoon niet erkend, vergeten, over het hoofd gezien. Ja dat, dat dat is, ik, waar. Ja, het, ja, dat is de tragische waarheid. Ja, dat is de tragische waarheid. Maar er, ergens is het misschien maar goed ook dat we, dat we meer wetenschappers vergeten... dan dat we, uh, dat we ons herinneren of die we eren. Want anders dan zou het land vrij snel volstaan met standbeelden, grote bibliotheken. We hebben ook geen straten uh, genoeg om alle wetenschappers natuurlijk een, een straatnaam te geven. Nee, zeker. Maar, maar herdenken we wel de goede wetenschappers in, in de regel? Of, of is ook dat gewoon politiek? Wetenschap is natuurlijk een politiek spel. Dat is, dat is vandaag de dag is dat zo. En dat was, dat was vroeger is dat niet anders, uh, anders geweest. Hè? Het, het, het, het, het spelletje wetenschap gaat namelijk altijd om wie ontdekt er nou het eerst wat. Want als je iets ontdekt, en zeker als je daar de eerste mee bent, dan maak je naam en faam. En um, doordat, doordat ja, dat zorgt voor een competitie. En dan wil het nog wel eens zijn dat, er, naar mijn idee... of ook door, door, door historici, wel eens de verkeerde uh, herinnerd wordt. Je kunt ook gewoon te vroeg zijn. Als je de kwantummechanica in 1648 had ontdekt... dan, dan was je waarschijnlijk uh, verklaard. Ja, ja, ja daar, bijvoorbeeld um, uh, iemand als, als, als Newton, hè, die, die de uh, Principia uh, schrijft... zijn eerste druk was een absolute mislukking. Waarom? Omdat dat veel te mathematisch was. En niemand begreep uh, Newton. Totdat op een gegeven moment een Leidse hoogleraar... Schraven Zander bedacht van... weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon die, mathema uh, die mathematica, die wiskunde... die ga ik schouwelijk maken. Die heeft daar allerlei uh, fysische proefjes, toestellen voor gebouwd. Dat is een fysisch kabinet gaan, uh, gaan heten. En toen vielen her en der vielen verschillende kwartjes. En werd opnieuw die principia werd, uh, geïnterpreteerd. Was dat niet gebeurd... Wie weet of we dan Newton hadden, uh, hadden gekend? Met Newton is het goed gekomen, met vele anderen niet. Noem eens een wetenschapper waar, waarvan jij nou denkt: van ja, nou, die moet toch echt wel in ere hersteld worden? Nou, mijn, mijn persoonlijke favoriet is uh, Sebelt-Justins Brugmond. Hij is een uh, 19e eeuw leefde in de, de roerige periode rondom uh, 1800 moet je voorstellen hij heeft, heeft drie vier verschillende uh, regimes mee, uh, meegemaakt hij be, be, betaalde in tijdens zijn leven met ik geloof vier verschillende munten moet je moet je voorstellen hij heeft met, met Florijnen, hij heeft met uh, franken hij heeft met gulden's hij heeft met ducaten uh, betaald en in die roerige periode was hij hij um, um, was verbonden aan de, aan de Universiteit van Leiden, um, is daar uiteindelijk ook uh, um, um, hoe zeg je dat, uh, hoogleraar geweest in, uh, in vijf, vijf verschillende gebieden. Vijf leerstoelen had vijf, hij. Vijf, vijf leerstoelen uh, had hij uiteindelijk. Heeft ook als enige uh, in, uh, ten tijde van de Napoleontische overheersing, lukt het hem. Um, omdat hij toen, toen zeg maar prezes van, van, de, van de universiteit uh, was... Uh, Lukt het hem om die universiteit in Leiden open te houden. De rest van de universiteiten in Nederland werden, werden gesloten. Hij was directeur van de, van de Hortus daar. Heeft het gebied van de Hortus heeft hij tot, tot het drievoudige weten, weten uit te breiden. Hij heeft daar zelfs een dierentuin uh, gemaakt... Uh, en, en ja, moet je voorstellen wat er zou zijn gebeurd... als Leiden nu nog een dierentuin had gehad. Dan had het misschien artis wel naar de kroon kunnen steken... als, als oudste historische uh, dierentuin van, uh, van Nederland. Was heel goed in het organiseren. En zijn minpunt eigenlijk is... en dat is ook waarschijnlijk de reden waarom dat je vergeten is... één, hij heeft niets ontdekt... Hey, uh, in da wat dat betreft was hij geen groot wetenschapper. Het is dus niet een soort het syndroom van Brugmans of zo of nee, de wet van Brugmans. Nee, of... nee, nee. hij heeft um, um, uh, ook weinig gepubliceerd. Daar had hij het gewoon veel te druk voor. Hij was, was dit en dat en zus en zo aan het doen. Maar juist dat organisatietalent uh, wat je had, heeft... bijvoorbeeld in Leiden is in 1807 is daar een kruidschip ontploft. En um, daar staat nu het Kameling Onderslap. Het Van der Werfpark is daar nog, nog van te zien. En er staat het standbeeld van Van der Werf. Eigenlijk vind ik dat daar het standbeeld van het Justinse Justinus Brugmans had moeten staan, omdat hij door zijn kordaten uh, uh, uh, ingrijpen... heeft hij ervoor gezorgd dat heel veel gewonden het overleefd hebben. Dat hij goede verpleging kregen. En, en, en heel slim, hè, was, was politiek ook gezien... was hij uh, ontzettend uh, vindingrijk. Uh, koning Lodewijk Napoleon, die toen over Nederland uh, regeerde... die kwam op bezoek. En die band die, die daarmee, hij uh, daarmee aanhaalde... die heeft er waarschijnlijk wel toe bijgedragen... dat, dat Lodewijk Napoleon toch wel op een gegeven moment van die kleine provincies die, die, die er waren... Ja, dat, dat mensen toch zagen van, hé, hey, hij is toch wel een goede vent. Hij is, hij is onze, onze nationale, nationale koning. Kortom, een, een belangrijke man niet zozeer om, om zijn wetenschappelijk werk... maar een, een belangrijk bestuurder, een belangrijke voorvechter van de wetenschap in Leiden en daarmee ook in Nederland. Nou, ja, hoe, hoe, moet je, hoe, hoe gaan we dat nou aanpakken? Een tentoonstelling, een, een, een, uh, een, een boek? Ja, je kan, je kan bijvoorbeeld je kan, uh, een, een, een, een, een biografie of een, of een film, uh, film uh, maken. Dus een andere figuur bijvoorbeeld is, uh, is Rijnwaard. Die, die, die is een natuuronderzoeker uit uh, nou, pak een beet zo'n zo 75 jaar later. Daar is on, onlangs in Leiden is daar uh, uh, een promotie, iemand op gepromoveerd. Die heeft daar weer... Op die manier een mooi standbeeld voor hem opgericht. Kortom, er zijn nogal manieren om mensen weer in de aandacht te krijgen. Wat voor een wetenschapper meestal goed werkt... is als je je naam aan een ziekte geeft. Maar dat willen wetenschappers tegenwoordig juist niet meer. Omdat je dan wordt je naam ook uiteindelijk iets waar je bang voor bent... wat je niet wil hebben. Zoals meneer Alzheimer, meneer Ziel de bijvoorbeeld meneer Ja. Ja, nee, dat, nee, zo Tegenwoordig wil niemand nog zijn naam aan een ziekte geven. Nee, neem bijvoorbeeld het, het stadje Marburg, van het, van het Marburg-virus. Nou, dat is vreselijk dodelijk. Nou, de mensen in Marburg die, die proberen er alles aan te doen om dat een andere ander, ander, ander naam te geven. De Mexicanen waren, waren woedend dat wij het de Mexicaanse griep noemden een tijdje terug. He, uiteindelijk hoe dat, uh, uh, mochten wij het niet, uh, niet varkensgriep uh, noemen... omdat de varkensboer daar weer niet mee geassocieerd uh, wilde worden. Dus naamgeving en, en, en dat zo in de, in de herinnering uh, brengen... als het, als het met, met erge zaken in verband houdt, ja, dan is niemand daar uh, blij mee. De wet is wel goed, hè? de ja. wet van Buisbalot of... of uh... Ja, zorgen dat je in, in, in het onderwijs uh, terechtkomt. Met je, hè? Dat, dat hebben heel veel natuurkundigen hebben dat uh, natuurlijk uh, bereikt. Uh, een aantal biologen. Uh, dat, dat, dat werkt altijd. Hè? Uh, de stelling van Pythagoras, om maar uh, wat te noemen. Ik denk dat die universeel uh, bekend is. Dat, dan, hey, dus wat ik, wat ik zo net ook al zei, van, van iets ontdekken. Daar de eerste mee zijn. Uh, uh, daar, uh, dat, daar doe je als wetenschapper uh, goed aan. Um, en en, en ja, dat is de beste manier om, uh, om, om als wetenschapper herinnerd te worden. Maar doen we dat tegenwoordig maar... nog wel goed? Want, want er, we leven in een gouden tijd van de wetenschap. Alles is aan het uh, veranderen. Maar die helden die daarachter zitten... ik noem maar wat, de uitvinder van de mobiele telefoon... ja, dat is dan niet echt wetenschap, maar toch... of, of van, van de, de personal computer, of, of de uitvinder... Wij, wij hebben, die wij, kennen we nauwelijks, toch? Ja, nee, maar als, als maatschappij hebben we andere, andere helden uh, gepozen. And, ja. André Hazes bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld. Um, um, en niks tegen André Hazes, hoor. Maar nee, dat, ik heb dat... er ook niks tegen. Als ik een biertje op heb en in een café sta... dan vind ik het prettige muziek om naar te, naar te luisteren. Maar het, het, het verandert nu nog... Nu komen de bekentenissen. Maar <laughs> de, de... Nee, maar om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. 1928. Uh, de, de fysicus uh, Lorenz die, uh, die komt te overlijden. En tijdens zijn begrafenis in, in Haalem staat het publiek drie rijen dik... Ja, langs, langs de kant. Nou, de laatste keer dat wij dat in Nederland gezien hebben, was tijdens de uh, uh, begrafenis van Pim Fortuyn. Wetenschappers die, die leven niet meer zo. Die zijn in onze, in onze vereering. Gaan we nou somber eindigen trouwens? Nee, nee, ik helemaal niet. Ik denk uh, als, als, als conservator zie ik het juist dat heel positief uh, in. Want wat is er nou mooi dan af en toe eens een mooie ontdekking uh, weer te doen en iemand uh, omhoog te halen en, en te laten zien: van, kijk eens. Wat, uh, uh, wat, wat, wat, wat voor mooie, uh, prachtige dingen er, er ooit in gang gezet zijn. waar wij nog steeds de vruchten van plukken. Nou, uh, een, een boek dus voor die meneer Brugmans, niet vergeten. En uh, hartelijk dank uh, voor deze toelichting, Bart Grop. En ook dank aan Wiesje van der Vlier, die eerder hier uh, was. en Pieter Muiskun. Volgende week is Labirint weer, zelfde tijd, zelfde zender. En uh, nou ja, dan gaan we het ook weer hebben over allerlei uh, wetenschap. Ik ben even vergeten wat. Wetenschap24.nl, dat is onze website. En straks op deze zender het journaal en daarna Holland. Dok Radio, dank voor het luisteren. Nog een hele mooie avond.